Hold me tight, girl. Hold me tight. Girl. What? Why is we Try me off. Yeah, You are the best, yeah You look better What? You look better What? Shoot him your moves What? should I move? moves Let's go King to rock at this party Let's go De Q Music die beschrijft de nummer zo goed. Banger met hoofdletter B, dit handjes in de lucht boel. Bob Sinclair en Rock This Party in de Q Music. Fout een Nieuwe Nacht. En voor je onderweg... We're flying high. The Captain Hollywood Project. Flying en Flying High. Maar eerst Q Music nieuws van twee uur. En die krijg je van Daphne van der Meis. Goeienacht... Amerika heeft opnieuw een aanval gedaan op een schip in de Stille Oceaan. Hierbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een drugsmokkelboot dat zich bevond op bekende vaarroutes voor drugstransport. Met deze nieuwe aanval komt het totale dodenaantal aantal boven de 100. De acties krijgen veel kritiek omdat er nog geen bewijs is dat het echt om drugsboten gaat. De politie in het Brabantse sint michielsgestel gestel deed gisteren een levensgevaarlijke vondst. In een geparkeerd busje midden in een woonwijk lag ruim duizend kilo illegaal vuurwerk. Na meerdere tips uit de buurt besloot de politie het busje te onderzoeken. De hele partij werd direct in beslag genomen en afgevoerd. De politie probeert nog te achterhalen wie de eigenaar van de bus is. Na de steekpartij van afgelopen week in Suriname is er een dag van nationale rouw afgekondigd. Vrijdag hangen de vlaggen halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Een man stak negen mensen dood, waaronder vier van zijn eigen kinderen. De man had ruzie gehad met zijn ex-vrouw en is daarna doorgeslagen. Na zijn arrestatie is de man dood aangetroffen in zijn cel. De Spaanse vrouw die wereldberoemd werd door een mislukte restauratie van een Jezus Fresco... is op 94-jarige leeftijd overleden. Cecilia Gimenez probeerde in 2012 een oude muurschildering in haar dorp op te knappen... maar dat pakte nogal vreemd uit. De foto's gingen de hele wereld over en het dorp werd populair bij toeristen. Ze wordt een van de meest geliefde inwoners van het dorp genoemd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en komt het af naar min 2. Aan de kust valt er lichte regen... Morgen in het binnenland zon. Aan de kust zijn meer wolken met af en toe een bui. Het wordt 2 tot 6 graden. En tot zover het ANP Nieuws. Yes. het of Q-verkeersinformatie van Flitsermeister dan. Zonder files overal doorrijden dus. Wel één flitser gemeld in het land op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam. Moet je even oppassen, daar liggen ze namelijk in de bosjes bij 28.0. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met Oud en Nieuw. Fout en Nieuw. Met de muziekadoels voor je onderweg. op Mart Hoogkamer staat voor je klaar naar de Captain Hollywood Project. Flying High in de Q-nacht. q -nacht. Music. Music. Het is uit de foute uur. Dit is fout en nieuw. Q Music. Q sounds better with you. I'm not Middenin. Fout en nieuw. Hey, ken je dat gevoel uh, dat een vriend van je naar je toe komt? En dat hij dan aan je vraagt: hey, uh, heb je misschien uh, zin om met mij uh, naar een café te gaan? Uh, misschien te gaan sporten? Een dagje naar de Efteling of zo. Uh, maar dat je dan achteraf erachter komt uh, dat je niet persoon 1, niet persoon 2, uh, maar misschien wel persoon 3 bent die die persoon heeft gevraagd. Ja, precies. Het gevoel wat je dan hebt, dat hebben de Pussycat-dolls. Dus, George en net nog bij Q. Wel met echt een allergrootste hit, zou je wel kunnen zeggen. Uh, maar dit nummer was dus eigenlijk in eerste instantie geschreven voor Paris Hilton. En Paris Hilton, die kreeg dit voor haar neus, die zegt. dat heb ik helemaal niks. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Nou, toen uh, zijn ze op zoek gegaan, ja, wie gaan we dan laten zingen? Oké, okay, dan gaan we naar de Sugar Babes. Nou, Sugar Babes kreeg het voor de neus te zeggen: Nee, dat gaan we niet doen, gaan we niet doen. Lijkt ons helemaal niks. En uh, ja, nummer drie in die rij, dat waren de Pussy Dolls. Dat waren de eerste mensen die zeiden: Nou, weet je wat, dat vinden wij wel een leuk nummer. Dat gaan we doen. En je hoort hem nu bij Q als hun allergrootste hit. Don't ya! Tijdens Fouten Nieuw. En hey, we gaan Fouten Nieuw jaar in met Fouten Nieuw bij Q Music. Tot en met Oudjaarsavond. Alleen maar foute muziek. Bijvoorbeeld Barbie Girl weer weg. Queen komt eraan. Naar Mart Hoogkamer. En ik ga zwemmen. We gaan hem doen. Leven. is fout en nieuw. DAS tijdens Fouten Nieuw. Voor je onderweg... Barbie Girl. Maar eerst even kijken... wat er gaande is in... Hoe? Wat? Waar? Wie? Om half drie. Maandag op dinsdag, nacht, De klok slaat inderdaad... bijna half drie. Het is tijd om even te zeggen wie er allemaal wakker is. Uh, iedereen mag even insturen waar die mee bezig is. Vier, vijfde kerstdag, uh, zit je aan de borrel, speel je een spelletje... lig je te nachtbraken. Uh, pak even de Key erbij en stuur even een spraakberichtje in. Laat even weten wat je aan het doen bent. En in het bijzonder, zeer belangrijk detail... van hoeveel, waar, wie om half drie... Uh, ben je aan het werk op dit moment? Het kan, hè? is 30 december, heb je op dit moment een nachtdienst, stuur dan even het woord werk in de Q Music App. Maar je mag er nog even niet bij zeggen wat voor werk je dan precies doet. Dat is zeer belangrijk, want ik wil eigenlijk zo even een poging wagen om te raden wat je beroep dan precies is. Makkelijke opdracht dus, mocht je gewoon iets leuks aan het doen zijn, stuur er een spraakberichtje in met waar je mee bezig bent. Maar in het bijzonder ben je aan het werk, stuur dan het woord werk in de Q Music App. Zonder erbij te zeggen wat je werk dan precies is. Hi, Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure, Jump in. I'm a baby Sancho Bay, get fresh, gotta stay fly, get the jet. Hate us, get the ring on a thumb, and we do this all day. Welcome to Central oh, to, we in -Pain. What? Money to the Central Pay. Why, why to the Central Pay. Welcome to Central Pay.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 Het waar, vier minuten voor half drie. Het is tijd voor hoe, waar, we om half drie. Even checken wie er vandaag allemaal aansluit in uh, de Club der Nachtbrakers. Zijn we elke uh, nacht in uh, bij Q&A zijn we eigenlijk daarnaar op zoek. Uh, Wesley die verstuurt uh, een verlaat kerstdiner vanavond. Ik zit nog lekker aan de vol. Uh, Leslie laat weten, spelletjes aan het doen met hun moeder en een uh, vriendin. Uh, ook uh, Harold stuurt een bericht. Ik ben al een half uur wakker en wat domvragend om mij heen aan het kijken in de kamer. Geen idee waarom, want mijn wekker gaat pas om kwart over vijf. Pak mijn Life staat erbij. Harold, het komt goed. Ga lekker liggen. Sluit je ogen. Uh, ik zou bijna zeggen, zet de radio uit. Dat is eigenlijk niet precies mijn werk. Maar ja, misschien dat het toch wel goed is. Uh, het komt goed. Uh, die stuurt nog. Ik ben een wijntje aan het doen. Ik moest wachten om een was. Maar de droger duurt megalang. Hij is al vanaf 11 uur bezig. Ja, dat is wel kut. Uh, wat hebben we nog meer? Even kijken. Kira, die is vandaag naar een Lord of the Rings concert geweest uh, deze avond. En uh, Melanie zegt, uh, goedenacht, hier druk aan het werk om een verjaardag. Nou, gefeliciteerd Melanie, wat leuk. Hopelijk rond het middaguur klaar, zegt ze. En Michael, goedenacht. Hai, goeiedag. Jij bent aan het werk. Yes. Goed dat je er nog niet bij zegt uh, wat voor werk je precies doet, want dat is heel belangrijk. Je gaat straks in een minuut ga ik allemaal vragen op jou afvuren. En dan is de vraag aan het einde van die minuut: kan ik raden wat jouw beroep is? Is dat oké? Okay. Okay? Ja, dat is goed. En dat is duidelijk. Nou, dan gaan we de minuut starten. Komt ie. Michael, uh, werk jij misschien op een kantoor of in een loods? Nee. Hoeveel uur werk jij? Sorry? Hoeveel uur werk jij? Um, dat varieert. Dat varieert, oké, okay, goed. Uh, gebruik jij machines bij je werk? Ja. Ben jij veel uh, onderweg? Ja. Je bent ook veel onderweg, oké. Okay. Uh, uh, werk jij veel met collega's of alleen? Uh, um, beide. Je werkt beide, oké. Okay. En als je onderweg bent dan, uh, werk je dan ook met collega's of verschilt dat ook? Uh, op dit moment alleen. Op dit moment alleen, oké. Okay. Uh, even nadenken. Uh, uh, uh, maak jij veel afstanden voor je werk? Rij, rij jij heel veel of valt het mee? Het valt mee. Het valt mee. Het, het valt mee. Oh, dat is wel oké. Okay. Uh, en moet je deadlines halen in je werk? Moet jij ergens op tijd zijn altijd of valt het mee? Uh, nee. Oké, okay, je hebt geen deadlines. Ik vind dit oprecht best wel lastig. Um, Michael, ik ga een gokje doen en ik weet niet of dat het goed is. Uh, ik kijk ondertussen nog even in de Q-app mee. Kijken of dat mensen misschien denken van, oh ja, dit, dit, dit weet ik wel. Nou, dat valt tegen. Er zijn niet veel mensen die weten wat antwoord is. Ik denk, Michael, maar dat is mijn gokje. Ik denk dat jij een vrachtwagenchauffeur bent. Um, ja, klopt. Ik moet zeggen dat het knipperlicht het ook wel een klein beetje weggeeft. <lacht> Michael, dankjewel. Dat uh, is mooi. Ik heb een antwoord gegeven en ik hoor ineens het knippenlicht op de achtergrond. Ik denk jij zit volgens mij in een vrachtwagen. Ja, ik ben op dit moment. Uh, ik heb net mijn uh, route. Ik heb net gestrooid. Dus. Uh, oh, ik, ben, dus... Uh, ik heb mijn strooidienst erop zitten voor vandaag oh, voor dus. Dat is wel bijzonder. Want normaal gesproken zitten er in de nacht heel veel mensen te luisteren die inderdaad, nou ja, een vracht vervoeren. Maar jij bent een uh, uh, jij zit in zo'n strooiwagen. Ja, klopt. Hoe werkt dat dan? Want, wat, wat doe jij door het hele jaar heen als het zomer is? Uh, normaal gesproken werk ik uh, bij een inzamelingsbedrijf voor afval. Oh, Oké. Okay. En ja, die hebben ook uh, in de winterperiode uh, uh, ja, dat zet, een strooidienst erbij, zullen we maar zeggen. Daar werken we in drie groepen en uh, dus de ene week heb je dienst en dan twee weken niet. En zo wisselen we elkaar af. Leuk, leuk. Eh, wat vind jij dan ja. het leukste? Heb je dan liever dat je gewoon lekker je normale werk doet of vind je het wel leuk om er even op uitgestuurd te worden, zeg maar, in, in zo'n strooiwagen? Nou, het is, de afwisseling is wel leuk. Ja, daar kan ik me je iets voor voorstellen. En de afwisseling eh, is wel lekker. Is het, is het erg glad of is het gewoon puur uit voorzorg dat, dat er nu, nu gestooid wordt? Ja, ja, ik Ik denk dat het ook wel uit voorzorg is. Maar ik heb hier inderdaad ook wel wat plekken gehad dat het best wel dat de weg al een beetje aan het opvriezen was. Dus. Ja, dat... het, is niet, het is niet voor niets geweest. Ik kan me voorstellen. En dan hebben we nog één gekke vraag, want je rijdt in zo'n strooiwagen, komt dat aan, aan, aan de voorkant van, of de achterkant van de dingen uit? Want dan kan ik kan me voorstellen dat als je rijdt uh, en, en, en je strooit het allemaal achter je, dat je zelf ook last hebt van die gladheid. Uh, ja, ja. Maar we proberen eigenlijk, uh, ja, of, uh, voor het, uh, of voor de dooi of na de dooi te gaan strooien, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dus dat, uh, dat uh, ja. Het hangt er een beetje vanaf uh, hoe dat het weer is ook. Maar. Ja, precies. Nou, Michael, uh, rij uh, voorzichtig deze nacht. Werf uh, vanochtend zo laat, moet je? Uh, ik ben nou bijna klaar, nog oh, een paar minuten. Oh, lekker, lekker, lekker. En ik ben er terug. Nou, lekker zo naar huis toe. Dankjewel, Michael, dat je even wou bellen. En fijne dag, hè? Hey, fijne nacht. Music. You better with you.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 Your away. Mm. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run tonight? Am I in too deep? Have I lost my mind? Dit is fout en nieuw. leuk gisteren nog hè? Ik hoop zo erg dat dit weer terug gaat komen. Ik had het nieuws nog helemaal niet gehoord. Ja, ik vind het geluid fantastisch. Ik vind de QSK Room echt heel leuk. Ik vind elke hitlijst, die bedoel ik, echt geweldig. Maar ja, ik kan hier echt niet omheen. Ik vind het verboden woord echt, echt, echt, echt het allerleukste. Uh, het komt terug. Vanaf 12 januari uh, dan mogen QDJs de hele week weer één woord niet zeggen.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 Lekkere chipsak eigenlijk, gewoon. De achterdag op rij, dat het grijs is. Nee. En dat is eigenlijk sinds... Negen... Ga maar door. Ga maar nee. door. Ik heb het uitgeschreven. Ik heb het gewoon uitgeschreven. Je moet namelijk gewoon daadkrachtig praten met een doel voor ogen. Ik moet mijn haren nog wassen. Dus je moet eigenlijk gewoon zeggen, nee, ik kan niet. Daadkrachtig... Oh, fuck. Ah, oh, acht. Zou ik het dan nog een keer? Oh jongens, echt. Is dat maar... Zeggen, druk je op de knop in de qmusic app en dan maak je kans op 500 dikke knaken. Ja, wat het woord van 2026 is, dat is op dit moment nog topgeheim. Maar 5 januari bij Mattie en Marieke gaan we bekendmaken welk woord de Q-DJ's een week lang niet mogen uitspreken. Vanaf 12 januari is het verboden woord. Terug naar de fouten, hit Aquarius Party Animals, hoor je nu bij Q. Empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del Policía Rojo llamado así. Ik ben Spanjaard, wij. Ik man, het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem een Spaanse troep. Donde sta mijn dinero? Ben ons lotje en tot ziens. Bet veel in te Los dan nooit vriends. Los gezelligitos, Costa del Sos. Los gezelligitos, donde estagnitos?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 Spaz of boys Voor die for the house chorizo Boca di Hykoma Chejo, that is Fabajeho El de Anus del Diablo, that is the costa de sol. el anus del diablo, that is the costa de sol. Yo quiero esmefar, yo quiero vomitar, yo quiero comer up, just being you yo, then coño Los reselitos Don't stay to Oh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 Uit het foute Q-music. Wegstaan, staan knalk je misschien wel. Wat een op, op. op, Wat mooi, hè? Oeh. Oeh. Wat een mooi. I was made for loving you. Dat is fouten nieuw. En met voor je onderweg een remake van dit nummer. Ja, de ene en de andere foute hit vlieg je om de oren in fouten nieuw. Tot en met oudjaarsavond we de allerbeste foute hits uit onze collectie voor je. Met straks dus Eric Prits' Call Me is voor je onderweg naar East 17. Het is alrijdend, don't you worry, cause it's all right. Don't you worry, child. At the nine. Cause in de morning, come with the new day sun. Love never less than line. We are the, seed of the new breed. We'll succeed, time We are the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 Ik ga je een betoog geven. Ik heb hier uh, erg mijn best op gedaan, dit is mijn presentatie. En uh, Welke muziek komt er onder andere voorbij in de Q-music nacht? Uh, ik heb een aantal nummers meegenomen als voorbeeld. Ik heb voorwerpen uh, meegenomen, dat is altijd een pluspunt namelijk op de feedback uh, Bijvoorbeeld.